Een ambassadeur uit een oosters land, die ging op een dag weer naar huis. Hij drukte zijn vrouw daar een koek in haar hand en vroeg het toen. Een dronken matroos 's s'avonds laat, een diender die keek heel verstoord. Maar rond kwam een glimlach weer op zijn gelaat, toen hij het refrein had gehoord. Deven, je jekoek is zo fijn, dat is toch wel iets om heel trots op te zijn. Koek is een koek, zegt een pessimist. Ik proef geen verschil in de smaak. Dat zou hij niet zeggen wanneer hij eens wist hoe Deventer...